Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aardbeving in Myanmar zijn zeker drie doden gevallen toen een moskee deels instortte. Op verschillende plekken is schade aan huizen, gebouwen en wegen. 1200 kilometer verderop in de Thaise hoofdstad Bangkok was de aardbeving ook te voelen. Frank uit Hengelo is daar voor werk en vertelt vanuit zijn hotel wat er gebeurde. Op een gegeven moment begonnen de kamers te schudden, maar ik voelde dat ik onwel werd. Uh, ik had een beetje het gevoel alsof ik flauw viel. Ik keek naar buiten en toen zag ik dat alle mensen naar het gebouw aan het kijken waren. en uh, dat iedereen in paniek wegrende. Ik ben zelf toen ook het traphuis naar beneden gegaan. Mijn familie gebeld, uh, gezegd dat het in ieder geval goed gaat hier. In Bangkok stortte een appartementencomplex in. Daarbij zijn tenminste twee doden gevallen. Tientallen bouwvakkers liggen daar nog onder het puin. Zeven van hen zijn levend onder het ingestorte pand vandaan gehaald. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de dood van een baby gisteravond in Rotterdam. Het is een man van 29. Eerder werd ook al een vrouw van 31 opgepakt. Gisteravond werd alarm geslagen en probeerden artsen de baby nog te reanimeren, maar te vergeefs. Wat er precies is gebeurd, wordt nu onderzocht. De Belgische tv-presentator Tom Waas had bijna vijf keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan toen hij met zijn auto crashte. Ook had hij geen gordel om, heeft de VRT gelezen in een politierapport. Waas raakte eind vorig jaar zwaar gewond bij dat ongeluk. Hij knalde met hoge snelheid tegen een pijlwagen op de snelweg in Antwerpen. Een wegwerker raakte daarbij ook licht gewond. En voetballen zonder scheidsrechter, ja dat klinkt als een recept voor ruzie, zou je zeggen. Maar twee clubs uit Helmond deden het gisteren tijdens een vriendschappelijke wedstrijd bij wijze van proef. Toch nogal wennen, zeiden de aanvoerders na afloop. Ik denk dat het allebei in vooral in het begin heel erg zoeken was van de. Ja, wanneer ga eh, je zeggen dat het over is, wanneer kan je doorspelen? Ja, je merkt toch bepaalde cruciale duels of zo. Of net, een bal wel uit, niet uit. Corner, wel corner, geen corner, wel bij het spel. Nou, je merkt toch dat je... Ja, voor mij in ieder geval, ik heb liever met je geist recht, Zeker als het straks bij de promotie- en degradatiewedstrijden weer echt om de knikkers gaat. Heb ik het weer nog voor je. In het oosten schijnt de zon, in de rest van het land vooral grijs. Later ook kans op buien. En het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat stil op de N250 Den Helder richting de kooi... tussen de Veert Terminal en in Den Helder en Den Helder 2 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze ZFM. Ja, jouw keuze is natuurlijk even geen rust aan de kust. Hè? Dat, ja... Dat snappen we wel. En we zitten alweer in het tweede uur van EVG rust aan de kust. En dat betekent uh, prrrr, dat we naar Hanny gaan en haar kolom. En Hanny die zoekt daar altijd eerst een liedje vooruit. En uh, het gaat dit jaar over de uh, verandering van je kledingkast. Ja, van winter ja. naar voorjaar en we gaan eerst even luisteren naar een liedje van uh, dat u niet denkt van hè, het is toch geen kinderprogramma kinderen voor kinderen maar dat komt gewoon Omdat gaat over het de mode heel, het gaat toch in de mode. mode ja heel toepasselijk voor de komende column nou daar gaat hij dan uh, straks de column van Hanny en eerst even het liedje mode van kinderen voor kinderen Wil je zijn met je stomme ring. Jaar. heerlijk voorjaar, eindelijk weer lekker in mijn zomergoed. Het werd tijd. Ik sta voor mijn kledingkasten, oké, okay, oké, okay. even kijken. Nou, dat wintergoed gaat dan weer in die andere kast. Mm, ja, dan kunnen we zomerkleren weer over naar deze. Ja, hebben! Zo ga ik het doen. Alhoewel, eruit lukt me wel, maar krijg ik het er allemaal wel weer netjes in... En zeker zo belangrijk, kan ik er eigenlijk nog wel in. Misschien moet ik toch maar eerst even wat selecteren... want het is wel heel erg veel Tich bloesjes, truitjes, broeken. Ook wel meer dan honderd dingen. Nou, kom op, even knallen. Passen, sorteren en heel misschien ook wat wegdoen. Ja, maar wat dan? Dit roze bloesje? Nee, nee, nee, nee, dat is mijn favoriet. Het staat me altijd geweldig en is ook met alles te combineren. Nou, even passen, wow. Oh, no, dat spant ineens rond de borsten. Ja, ik, ik, ik kan natuurlijk wat knoopjes openlaten. Het is tenslotte een zomerbloesje. Nee, nee, nee, nee. Dan is het nog niet comfortabel. Zonder hemdje dan. Ja, dat scheelt misschien. Nee, ook niet. Nou, dan eerst deze. Even Oh, dat leuke zwarte linnenbloesje met die korte mouwen. Zwart kleedt altijd mooi af. Ik heb het vorig jaar de hele zomer gedragen. Heer. Voor de zekerheid toch maar weer even passen, ja. Hè? Gekrompen? Oh, nee. Oh, oh, nee, zeg, die armen. Die armen. Oh, mijn bovenarmen lijken veel dikker dan vorig jaar. Korte mouwen kunnen dus echt niet meer... Oh, jongens, dit is toch niet te filmen? Moet ik nou voortaan drie kwart mouwen dragen... die net voorbij die kipfilets komen? Gaten, gatte, gatte, gatte, gatte. Nou, die witte broek dan. Met een beetje moeite kom ik erin. Ik draai me in de ronde voor de spiegel... en betrap me erop dat ik mijn buik inhoud... Ja, dat hou ik dus never, nooit een hele dag vol. Ik adem weer uit. En ja, grof, tsk, gelijk springt de gulp open. Oh, er hangt nu ook iets over de broekrand. Ai, ai, ai, dat is toch hopelijk niet mijn buik, hè? Kak! Wel! Oh, ja, oh, oh, oh daar moet ik echt wat aan doen. Oh, nou ja, nou ja dat komt wel een keer. Eerst maar even die kast. Nou, uh, lekker dan zeg, want voor mijn witte broek geldt... geldt natuurlijk ook voor allemaal andere broeken. Want die zijn van hetzelfde model en maat. Oh, wat zeg, ben ik nou echt zoveel aangekomen het afgelopen jaar? Nee, nee hoor, nee, dat kan niet, dat kan niet. Oh, zeg, waarom bewaar ik die harenbroek met het laag kruis toch elk jaar weer? Ik droeg het nooit, ik ga het ook nooit dragen. En, en, en die bruine broekrok, ach, die heeft toch eigenlijk nooit gekund? Trouwens, bruin staat me ook helemaal niet... Ik heb dat ding waarschijnlijk een keer in een zwaar depressieve bui gekocht. Nou, of kijk, deze blazer. Jezus! Je Dit blazer is weer veel te groot. Het is toch geen gezicht zeg, met die enorme schoudervullingen. Ja, het is een keer in de mode geweest. Ik heb het echt een keer mooi gevonden, want anders hing het hier niet. Wacht even, deze t-shirts. Ja, die had ik oversized gekocht. Maar dat zijn ze nu beslist niet. Ze zitten nu echt als gegoten. Ah, kijk, kijk, kijk, mijn stretchlegging. Stretch, dat past altijd. Zou je zeggen? Ja, ik me erin. Oh jee, oh nee, oh nee. Oh, wat erg. Dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Alle putten en vouwen in mijn bovenbenen worden zichtbaar. En, en, en die stretstof trekt helemaal in mijn kruis. De Belgen noemen de legging niet voor niks een fluisterbroek. Je ziet de lippen wel bewegen, maar je hoort niks. Oh, ik ga lang uit op bed liggen om die fluisterbroek uit te krijgen... wat na een klein half uurtje eindelijk lukt. Hup, hup, weg, kan op de kan wegstapel. Kleren die in de mode zijn, passen eigenlijk nooit bij mijn lijf. Nooit. Lage heupbroeken met naveltruitjes. Absoluut no-go. Grote, wijde, hoge broeken dan? Ook niet. Dan komt mij de nadruk veel te veel op mijn boezem te liggen... en lijk ik drie keer zo dik. Skinny broeken in de mode? Nou, niet voor mij, hoor. Ik ben veel, maar beslist niet skinny. Trou trouwens, een broek passen, ik probeer het natuurlijk wel... tegen beter weten in... Maar het is een drama in zo'n paskamertje. Ze hebben me een keertje moeten redden. Het begon op te vallen dat ik het hokje zo lang bezet hield. Ik kreeg die skinny jeans wel aan, tot, tot net over mijn kuiten... maar dus nooit meer uit. En, en die verkoopster van dienst heeft me met een collegaatje... Hij heeft, hij heeft die broek af kunnen stropen... terwijl ik in een soort van handstand tegen de spiegel stond. En, en, zei ze hoopvol... Nou, uh, ik, ik, ik denk er nog even over na, zei ik. En ik liep met het schaamroop op mijn kaken zo snel als ik kon naar buiten. Trouwens, ik heb een bloedhekel aan ongevraagd advies in een modewinkel. Daar zit ik echt niet op te wachten. Ze rijken de meest afzichtelijke creaties aan en roepen... Oh, oh wat staat die kleur, geweldig. En, en dat model, alsof het precies gemaakt is voor uw lichaamsbouw. Ja, ja, nou, dat zie ik meestal niet echt als compliment... Het liefst blijf ik uit beeld en verdwijn met een armvol kleding anoniem in zo'n hokje. Al word ik wel vaak raar aangekeken als ik op blote voeten in mijn onderbroek... snel even weer terug ga naar het rek om een andere maat te pakken. Nou, dan maar online shoppen. Dat is echt anoniem. Maar ook daar zitten haken en ogen aan. Ik denk altijd dat ik een maat kleiner heb. En, en eerlijk gezegd wel twee. Dus dan moet het weer terug. En met het heen en weer sturen ben je zo weken verder... Ah, fijn, na een middag worstelen met mijn zomergadroben. Passen, wikken en wegen. Kan dit zeker wel. Kan dit misschien nog een beetje. Kan dit beslist niet meer. Ligt er een enorm stapel. Kan allemaal weg. En blijven we goed beschouwd maar twee jurkjes en drie t-shirts over... die ik de komende zomer nog wel zou kunnen dragen. Dus er zit echt niks anders op dan te shoppen. Fysiek of online. Want met twee jurkjes ga ik het dit voorjaar en deze zomer niet redden. Het zijn trouwens wel super jurkjes. Echt, ze staan me al jaren prima. Gewoon lekker tijdloos. En dat is vandaag de dag helemaal hot. Tijdloos. Tegenwoordig noemen ze dat heel chique vintage. Dus ik ben zonder veel moeite toch nog een beetje modieus. MUZIEK we are, and what we wear, is vintage clothes, vintage clothes, vintage clothes. Ja, schitterend, schitterend, schitterend. Dit was Paul McCartney met vintage clothes. Kloots, kloots, clothes. Kloots. En daarvoor natuurlijk die weergaloze column over de voorjaars- en zomerkleding van onze Honey. Nou, dat heb je weer mooi gefixt, meid. Hele lege kast heb ik, jongens. Goed hoor. Nou, ik ben ah. jaloers. Ik ben jaloers. Ah. Want ik maak nog stapeltjes van nu niet, maar misschien over een oh, paar ooit jaar. Wel. <laughs> De... Honey! Ja! Uh, buiten, buiten deze uh, heerlijke column had je ook gekozen voor een sidekick liedje? Ja! Uh, voor, van Herman van Veen. Ja, adieu café! Ja? Uh, nou, het, het liedje doet eigenlijk niet zoveel ter zake, ik vind het een enig liedje. Ja. Het is uit zijn beginperiode, maar Herman van Veen is in maart 80 jaar geworden. Ja! En als je dus naar zijn stem luistert, er dus was laatst een documentaire van hem, dat ze hem <coughs> volgden. Is hij eigenlijk aan die stem is niks ingeboet. Weet je, het nee. klinkt nog precies hetzelfde. En hij straalt nog steeds die jeugdigheid uit. Het is gewoon ja. een geweldige man. Dus het is een hommage aan, aan Herman. Ja, dat, uh, café. Uh, ik, ja hartstikke mooi hoor. Maar ik, ik vind toch dat de pachtigers van tegenwoordig, de artiesten. Ja. toch zo jong schijnen ja. en zo ja. jong klinken. Ja. En ja. Ja. Het is, het is, dat, ik vind dat heel gek hoor. Ja, ja, absoluut. Ja, je verwacht toch op een gegeven moment dat alles een beetje afneemt. Maar ze blijven. Een ja, tijdje geleden had je Paul van Vliet en, en, en geloof Freek de Jonge. Dat is dan allemaal ja. van, die, van die spring. Uh... Ja, maar ik heb een hele tijd geleden een, een of ander wetenschappelijk artikel gelezen. Ik vertel het aan iedereen die het horen wil. Ik hoop dat jullie het ook willen horen. Als het maar kort is. En dat... <lacht> maar dat gaat dus weer niet lukken. Nou, dat is in ieder geval. Even kort, even kort Dat deze generatie, dus die dus ja. hier nu rondlopen.. er ja. tien jaar af kan trekken ten opzichte van de vorige generatie. Door voedsel, door betere leefomstandigheden. Dus ben je nu 80, ben je eigenlijk 70. Oh, ik dacht dat jij bedoelde. 40 jaar geleden. Oh ja. Dus de 70, 80 is. Meen je is dat 70, nou? Ja, dat heb ik gelezen. Qua dat ik het had bewaard. Terwijl we. Zoveel jaar geleden geen supermarkten hadden, alles nee. van vers van het land. Ja. Er was nog geen Tsjernobyl geweest ja, waar, nou, wat ons het land het Toch waren, waren de mensen van 80 toen ouder. Dan dat nu. Zal ja. dat ook niet komen door de medische wetenschap? Die ik denk in staat het. is om ik alles denk een denk beetje het. meer te rekken. En nou, te ondersteunen. Denk maar aan je eigen ouders. Die waren op deze leeftijd Je nu. Ook veel ja, aan. maar je had natuurlijk ook al twee oorlogen voor hun kiezen. Hè? Ja. Ja. Dus we moeten maar hoopvol zijn over de toekomst. Maar de tachtigers van nu zijn zeventigers. Ja. Oké. Okay. Nou, nou, jongens. Dus nou, ah. ik, ik durf hem nog een paar jaar vroeger in te zetten. Hartstikke goed. Ja, toch? Ja. Ik, ik ga een beugel je, vragen. Een beugel? <laughs> Ik ga mijn eerste AABH'tje bestellen. Je, voor je eigen best wil. Beugelbekkie voor je eigen best wil. Ja, ja. Nou, meiden. We gaan luisteren naar het, het, het sidekick nummer. Het favoriete nummer voor vandaag. Van Hannie Herman van Veen. Met Adieu Café.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 Met een lage zonder ring en geen wc voor dames apart. Ach, zo'n café: een café is een herinnering zonder tv. Een piano alleen, we door de wet met zijn rommelig buffet, zijn piltjes en zijn pret en zijn schreef, een e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 In café. Ja, heb je nog nieuws? Ja, het wordt natuurlijk heel druk uh, morgen in ons dorp, want er is de, uh, trouwens vandaag. Uh, Morgen begint het, 29 maart, de omloop van Zandvoort. En dat is zondag nog wel op zijn top. Dan is er van alles te doen. Mensen zijn met een mooi foldertje in de brievenbus opgeroepen. Als u wandelaars voorbij ziet lopen, moedig ze aan, versier uw straat en wees aardig voor ze. Heb ik, ik heb, ja, ja, ik heb er ook met het weer al een klein beetje rekening mee gehouden. Uh, moedig ze aan, het wordt een beetje bewolkt, er gaat een windje waaien. Maar goed, er gaan de mensen heel erg... ...hard lopen in dit dorp. Maar als u zegt van geen gat, verdar, ik heb geen zin in al die, al die lopers... ...dan kunt u met uw kinderen naar Parnassia. Want daar is uh, zondagmiddag de excursie vissen met een kor... En een kor, dat is een sleepnet. Op het strand van Parnassia krijgen kinderen dan uitleg... hoe dat is met een kor een sleepnet te gaan vissen. Lopend langs het strand, langs de vloedlijn... trekken ze die dingen voor. Dus als u daar met uw kinderen naartoe wilt... en dat is smiddags van 12 tot half 2. Bij Parnassia kunt u zich aanmelden. Dan moet u de rekening houden dat die kinderen natuurlijk wel laarsjes aan hebben, Dat de schoenen anders nat worden. En wat er nog wel gezegd moet worden. Maar als ik het weer goed heb gelezen is dat niet te verwachten. Maar bij Zee zou die excursie niet door kunnen gaan. Hou de website in de gaten. Het is een excursie van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En het is dus heel erg leuk voor kinderen langs die vloedlijn met een sleepnet uh, vissen vissen op zee. Als u geen zin hebt om allemaal naar die hardlopers <lacht> te kijken. Ga je lekker je En dan heb ik nog eventjes heel snel een nieuwtje. We zitten oh, nou toch heel dicht in de natuur. Uh, er is een, een gedeeltelijke zonsverduistering te zien morgen. We hebben al een tijdje geleden een maansverduistering gehad die ons voorbij ging vanwege be bewolking. Maar aanstaande zaterdag begint er een is er een bijzonder astronomisch spektakel te zien. Namelijk een gedeeltelijke zonsverduistering. Hou het in de gaten, het gebeurt niet elke maand. En ik weet ook niet precies hoe laat het is. De volgende zal pas zijn 7 oktober 2135. Dus ja, dat is 80 incarnaties verder. Nou, mogen is mogen het... jaar van <laughs> Dan maken we het wel mee. <laughs> oh, ja. Nou, dus hou hem in de gaten. Morgen is er een klein hapje uit de zon. Hij is te zien zon, zaterdagochtend, kwart over elf. En hij eindigt om één uur. De piek is om tien over twaalf. Dus hopelijk zien we de zon. Kijk omhoog. Hij gaat zich een klein beetje van ons verschuilen. Mm,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 Ja, u herkende hem natuurlijk al. Louis, Louis Armstrong. Armstrong. Ja, prachtig dit nummer ook. Hè? Hoe hij dit weer zingt. Ja. Heerlijk, heerlijk. Echt heel mooi, mooi, mooi. Was een ja. idool van mijn moeder. Ja, dat ja, denk ja? ik altijd aan als ik hem hoor. Ja, ze was dol op Louis Armstrong. Ja, ja, ja. ja. ja mooie man. En uh, ook zijn levensverhaal is hartstikke mooi. Hè? Als u ja. geïnteresseerd bent, moet u dat maar eens lezen. Opgevoed door, Russisch, uh, door een Russisch-Joods uh, echtpaar. En uh, daardoor sprak, sprak hij ook vloeiend Jiddisch. vind ik ook zo leuk om te Wat horen. Wat leuk om te horen, ja. Ja, ja, ja. ja en dat, uh, dat heeft uh, zijn leven heel erg gevormd. Uh, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Uh, wie ons leven ook een beetje vormt hier in uh, Zandvoort... en uh, menigeen gaat daar helemaal lekker in mee... is natuurlijk Yves Berense, ja, ja, ja. We gaan even naar hem luisteren, terug in de tijd.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 Ja, terug in de tijd. Yves Berendsen nou, als je ziet hoe die vooruit gaat in de tijd... dat is echt niet normaal, hè, meiden? Leuk, hè? God, ja. zie Mickey, zich. ja Daar mogen we in Zandvoort toch wel heel trots op zijn, hoor. Ja, maar weet je wat wij bijvoorbeeld ook niet weten? Nou... Dat wij in Zandvoort een kunstrijders schaats -kunstrijders -duo hebben. ja. Die ja, is er vijftiende geworden bij ja. de WK, geloof ja, ze ik. Ja, ze, ze waren echt heel hoog gestegen. Maar door een valpartij is het niet verder gegaan. Ja, De kunstrijders Daria uh, Danilova... En Michel Chiba. Klinkt ook wel Zandvoort. Zij zijn op ja, de korte... Ja, naam. echte ja. Ja, ja, ja, zoals jullie weten had vroeger iedereen een bijnaam. Dus dit, zo moet je het maar zien. <lacht> Zij zijn van de korte kuur in het wereldkampioenschap in Boston... als vijftiende geëindigd. Maar god, ja. Maar dat komt omdat we natuurlijk op het ijsbaantje oefenen hier. Hè? Met kerst altijd. Ja, natuurlijk. Dus met zo'n zo ja. dolfijntje, hè? met zo'n oranje ja. ding. Ja. Sinds, sinds wij die baan daar voor de HEMA hebben gebeurd... Ja, er hier toch geweldig Dingen, geweldig, hè? geweldig. <laughs> ja. Dus ik wou dat toch nog wel even noemen. Ja, maar ja nee, ik, leuk, Ik jong. vind de, dat heel bijzonder. Ja, maar er was ook iets... Uh, want ze maakten nog wel kansen om ook mee ja. te gaan doen... bij de Olympische Spelen, dat was, ik, Ja, hè? dan hadden ze veertiende moeten zijn, maar door oh. een valpartij. Maar ik geloof dat er over een tijdje nog een herkansing komt. Ja, ja. Ik ja. vanmorgen in de krant, maar ik moest me haasten... want ik moest naar de studie. Dat worden nog de vlaggen ja, wagen, Ze, was, ze ja. was gestruikeld over zijn schaats... Ja, er, dat, was, er, ja. Was er was iets. Ja, er was zeker iets, een knal... Ja, toen was jammer. er een knal. Ja, heel jammer. Heel maar toch, jammer. Uh, toch, uh, nou, toch ook weer bijzonder. Wij zijn toch wel groot als nou, Zandvoorters. Tjoh, ja, jongen, jongen, ja jongen. nou we hebben wat talenten. We hebben Hier wat rondom, talenten. Waar te en... denken nou? Ik wou nog iemand noemen. Maar, uh... En we worden natuurlijk <laughs> waanzinnig bezocht in dit dorp. Door allerlei toeristen van alle leeftijden. En nu heeft, is er in Zandvoort een waanzinnig idee ontstaan... om die kippentrap daarbij de, in de spoorbuurtstraat... Ja een roltrap te maken. Ja, ik zou dat, ik zou dat helemaal niet erg vinden. Nee, dat, is, dat is vooral ook een gebaar aan de wat oudere toeristen. Het is ja. natuurlijk ook de weg naar het station... Ja. Dus de mensen die daar... En er schijnen wel valpartijen te zijn. Dus, dus er gaat een roltrap komen, dames en heren. Nou, de gemeente Zandvoort heeft besloten om die trap tot een roltrap te maken. Ik weet niet of er nog gewoon een stukje trap naast komt. Uh, wethouder Gert-Jan Bluis komt morgen... Uh, Bij Goedemorgen goed, goed. ja, ja, komt hij er veel uit. meer over vertellen. Ja. En uh, nou ja, we zijn allemaal waanzinnig benieuwd. Ja, ja want het ook... was even dat hij wel naar boven gaat... maar dat je met een normale trap naar beneden... Dat kan nu wel randje uh, open kan worden. Oh, volgens mij was ja. die heen en weer. Oh. Ik zag twee uh, van die oh. dingen staan op ja. de uh, architecten ja, Maar wat uh... ik wel jammer vond, dat er niet een, een zij uh, randje is waar je je fiets op kan zetten, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. ja, ah, goed. Nou, ja. Je kan ook gewoon de zeestraat op fietsen natuurlijk. Ja. Ja, maar goed, Het is inderdaad een heel, heel druk bezochte straat. Bam, richting strand ja, en richting dus, station. Uh, ik vind het wel, ik vind het wel heel modern Noord. Ik ik vind vind het echt, ja, ja, ik vind het wel lekker. Echt voor zo'n dorp. Vind ja. ik het ik een ongelooflijk mooi initiatief. Ja. Ook leuk is natuurlijk toch te lezen dat het uh, Museum Zandvoort uiteindelijk toch gaat naar het nieuwe gebouw. En dan zit ik altijd fout met die letters. H-D-M. Ja, maar dat gaat anders Wat? weten natuurlijk. Laat het door? Ja. Uiteindelijk, gaat het, ja, uiteindelijk is het toch gelukt dat uh, de huidige eigenaar met de gemeente een hele redelijke huurprijs overeengekomen ja. is. En ons museum gaat naar dat nieuwe gebouw, Jeetje. wat ook klimatologisch een perfect ja. gebouw is. Mm. A, ah, met allerlei kruisjes ernaar. Het Vorige museumgebouw moest al helemaal gerenoveerd worden. Mm. Daar hing er behoorlijk al een prijskaartje aan. Ik weet niet wat daar nu gaat gebeuren. Maar ons museum gaat naar het nieuwe gebouw. En dat is een heel groot gebouw. Dat is ook, ja. Daar zijn ook mogelijkheden wat de huidige um, directeur van het museum graag wilde. Ja. Ook dingen met, uh, met, met computers, met, met lichtbeelden, met weet ja, ik wat. Klopt. Dat is daar allemaal al aanwezig. Kan allemaal daar uitgevoerd worden. Dus ja, dat zijn grote nieuws. Ja, ja, wat goed, alleen hè? al die, die film in die ronde zaal over Zandvoort... Ja. is zo prachtig uh -huh. dat je 360 graden rond uh, ja. die films voorbij ziet komen. Ja. ja, en die ruimtes zijn waanzinnig. En een mooie kantine erbij. Ja, het is natuurlijk... Je kan zeggen, ja het, het, het, dat, dat gebouw van het Zandvoorts Museum dat, dat is echt een Zandvoorts gebouwtje. Is ook een museumtje maar, eigenlijk. Ja, is ja. het ook. Maar ja. je kan er, ik denk, als je wat wilde plannen hebt... kan je er niet uit de voeten. Nee. nee. En dat is jammer. Ik bedoelde mijn museumtje qua bouwwerk. En ik hoop ja. dat ze er zoiets eh, nagedacht is van oud Zandvoort inhouden. Dat ja. hoop ik Wat ook. je natuurlijk nu ook ja. hebt. Zo'n echt een huiskamertje en dingen. Ja. Maar goed, dat is aan onze creatieve, creatieve lingen... Ja. om dat weer nieuw inhoud te geven... Op Plush. Op het plusje ja. Van de week hing de, de vlag aan het gemeentehuis Halfstok. ter nagedachtenis aan burgemeester Rob van der Heijden. Ja. Deze man heeft drie termijnen. is hij burgemeester van Zandvoort ja, dat is een geweest. Van fein, 88 man. tot 2006. Ja. Nou, we hebben natuurlijk geweldige herinneringen aan die man. en daar waren we allemaal droef geworden. In 2006 is hij nog tijdelijk vervangen door Hester Maai. Toen had hij een bypass-operatie. In 2007 ging hij met vroeg pensioen. Werd opgevolgd door Niek Meijer. En die is na twee termijnen in 2019... opgevolgd door David Molenburg. En dat is dan die, wel weer uh, die nieuws. Die inmiddels ook weer voorgedragen Juist. is door de ja. gemeenteraad... Ja. om weer een uh, periode weer te dan. blijven, weer ja. een termijn te blijven. Ja. Dus... Uh, we, we wachten het af, maar meestal als de gemeenteraad de aanbeveling doet, dan, dan komt, komt het dat wel goed. goed. De commissaris van ja. de koningin moet gewoon eventjes zijn handtekening zetten. En dan gaat de dat is tweede termijn 19 september in. De bedankt. hoogste ambtenaar in ons dorp heet Christine van Eyck. Zij valt rechtstreeks onder burgemeesters en wethouders. Nou, ik denk dat zij maar van staart moet gaan bestellen. Ja. Ja. Op 19 <laughs> september krijgen wij echt een derde termijn, hoor. Nou. Van en onze... een termijn, is dat zes of vier? Zes jaar. Zes, jaar. zes jaar. Ja, ja. ja dat is Zand. Ja. Oké, okay, uh, ja, het land van Zandvoort. We hebben heel veel nieuws, maar er zijn nog wel meer landen hoor, die heel veel nieuws hebben. Vertel. <middels> <middels> <middels> Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.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 We praten and we sing and we laugh. the land! From From From Onmiskenbaar, hè? Boudewijn de Grote, het land Heerlijk. van Maas en Waal. Heerlijk ja. lied blijft het toch, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja en toch ja, ja. ook een beetje gerelateerd via Lennart Nij, geloof ik, dan via ja. Rob de Nijs. Ja. Die een enorme uh, eerbetoon had in het Lamar, hè? Ja, ja Rob, hè? Die, die rijen. ongelooflijk, hè? De ja, Amsterdam stond ja. in de rij. Ja, ik vond het wel. Uh, Echt, uh, Jij uh, gaat lachen um, um, als je je omdraait uh, dat, je, dat je hier komt kijken wat ik voor het volgende liedje heb staan. Nee, toch niet weer. Hè, ja, vol. Rob de ijs had ik ja. staan, ja met banger hart. Jullie ja, hebben een worden. paranormale band. worden nu? Hoor. Paranormale band. Echt? Echt. Nou, kom maar kijken. Ik heb mijn handen op. Ik mijn rug. geloof je. Oh, nou goed. <laughs> ja, nee, maar inderdaad. Uh, dat, dat, dat zijn toch mensen die hebben in die levens ja. elkaar allemaal geraakt. En ja. uh, waanzinnige dingen neergezet en gecreëerd. Die ja. vele generaties mee gaan blijven gaan. En hè? dat en mensen zo. echt het voorover hebben om een uur in die rij te gaan staan. Mooi ja. hè? Ja. Ja. Zo geliefd was die. Maar je had het ene icoon hebben we afscheid van genomen met andere is gisteren ja, overleden. Ja, mijn ja, ja, god. Ja, ja. Fijn mens. Ja. Met, met een hele vette, smakelijke ja. lach. Nou, hè? He. Ja. Als die begon te lachen, moest je ja, toch meelachen? Mee ja, ging iedereen meelachen. Jij een grote dierenliefhebber. Ja. Hij spreekt ja. ook die, die spot in van uh, Dieren in Nood. Hoe ja. heet dat? Ja. Maar jij gaat bange hard draaien. En dat is dat door Belinda Muldijk geschreven, geloof ik? Ja, hè? klopt. Ja. Want die schreef toch wel geweldig mooie teksten? Zo. Ja. Dus het ja, werd zomaar. Die het schrijf, en, uh, ja. Ja. ja, die heeft zij ja. nog geschreven. Een liedjes ja. heeft ze geschreven, ja. ja. Zeker, zeker weten. Ja. ja. Nee, maar uh, inderdaad. Nou, ja, Loretta Schrijver. Ik, ik zal ook nooit vergeten die uitzending met, um, met uh, Gerard Wijnbeens. Dat uh, André oh, van Duin ja. bij haar langskwam. Met die geitjes en zo. Ja. En dat het allemaal... Oh. <laughs> Oh, ik hoop dat ze die binnenkort weer eens ja, laten dat, ik zien. Denk dat dat het... oh, hoop ik dat ze die dan tevoorschijn toveren. En zij ja. ging er heel leuk bij, om maar die Martin ja. Gauss, die werd echt kwaad op, ja. uh, op, moment, oh, op die Oh, ja? ja, heerlijk, ja. heerlijk. Hij gaat toch eens aan de kant. Ja. Want ging die, met die moest hij die met een blinde geleidehond lopen, andere vandaan. Ja. Alias meneer Weidbees, en dat, dat deed hij natuurlijk niet goed. En die Gauss werd echt kwaad, maar Loretta, ja, die hield het gewoon niet droog uh, ja, ja, tijdens ja. het hele bezoek. Van, heerlijk, ja. Hè? ja, Fantastisch, echt geweldig. Nou, we gaan, hem, we gaan hem aanzetten, hoor. Rob de Nijs met... Hé, uh, hey, zeg, hey, nee jij, jij niet, jij niet. Jij moet wachten. Banger Hart met, uh, van Rob de Nijs. Hoe oh, ik ben rijker dan ik ooit heb gedroomd. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart... Dan dat van mij Oeh, dan dat van mij Ik ben niet eens echt een keer uiterlijk geval Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen Er is geen mannen hart, Dan dat van mij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 Niemals im Stich. Du bist alles, was ik habe op de wereld. Du bist alles, was ik wil. Yeah. du, du allein kannst mich verstehen.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 Wat ik ook doe, ik heb een ziel. Wat een heerlijk nummer, hè, dat doe wat Peter oh, Magaai. Ik, ik weet zeker dat de mensen thuis allemaal mee hebben ge... ge hoe noem je dat? Geblerd, Gezongen? Uit volle ja. borst. Dat is zo lekker om die uithaal te doen, hè. Dat oh, heerlijk, joh. Oh, heerlijk. En wat een nummer was dat toen, hè. Wat een hit, jongens. Nou. Ja, ja. ja hè? Ja. Dat was, gisteren was ook uh, Bloed, zweet en Tranen op tv over André Hazes... En je kan het niet laten. Ik denk ik ga het gewoon kijken. Nee hoor, vanaf de eerste noot die je hoort begin je gelijk ke keihard ja, mee te zingen. Absoluut. Dat, dat zijn liedjes die kan je niet luisteren zonder mee te doen. Wat gek is dat toch? Hè? Dat zijn uiteindelijk onze klassieken dol. Uiteindelijk zijn dat onze klassieken. Dat is onze volksmuziek. Ja. Heerlijk. Ja, ja fantastisch. Heerlijk. Ja, en Dat is met dit nummer ook. Dan kan je niet je mond dicht houden. Ja, sorry, Beb, dat ik zo uh, nee, nu, nu. mee heb laten slepen in dat nummer. Nee, maar Dat is toch niet eerlijk. Oh, god, oh god, oh god, oh god. Zeg, ja. oh, jij hebt nog nieuws zeker? Ja, nou ja, wat we allemaal... De meeste van ons Welk die kort, betrokken hoor. zijn nog wel we we kunnen hebben nemen... Echt? is dat de 21 bomen waarvoor een kapvergunning aan was gevraagd... Ja. op campingzanden voerden, vooralsnog blijven staan. En dat dat de huidige kampeerders heel veel moed geeft... Uh, op weg naar de komende rechtszaak, 3 april... om ook te mogen blijven staan. Dus dat is een, uh, ja, een opstekende... Uh, de rechter heeft dat besloten, hè? Ja. over die bomen. Hè? De rechter heeft besloten dat die mag niet Mag niet gekapt worden? Nog, ja, ik hoop nog. Nog oh. niet afgegeven mag worden. Er was natuurlijk een enorme vergunning aangevraagd. Dus die 21 zijn geloof ik maar een vierde van wat er uh, aangevraagd was. Maar de rechter vond het niet nodig... En uh, nou ja, dat is voor de bewoners een opsteker. Want misschien wordt er dan toch iets anders naar, dat hele, naar die hele camping gekeken. Nou, ben benieuwd hoor. Het wordt spannend. Het wordt heel spannend. Ja. Niet iedereen kan op vakantie, lees ik nog even snel. En daarom heeft de ANWB weer een actie. Dat schijnen ze jaarlijks te doen. Uh, dat heet de buurtcamping. Mensen kunnen hun tenten die ze op de zolder hebben liggen of in de berging... en niet meer gebruiken, kunnen ze uit de box halen... en naar de ANWB winkels brengen... Daar worden ze bekeken of ze nog helemaal goed zijn. En dan worden ze door Stichting de Buurt... in samenwerking met alle vrijwilligers... Uh, naar buurtcampings in Nederland gebracht. Zodat ook mensen die daar zelf geen geld en middelen voor hebben... kunnen gaan kamperen. De gedoneerde tenten worden nog even getest of ze goed zijn. En uh, als u daar aan mee wilt doen... meldt u op de site van de ANWB... Uh, en kijk naar, of, of bel even een awb winkel We hebben er in Haarlem een op de Gedempt Houdengracht. Uh, wanneer u uw tent kunt gaan brengen. Dat is dus een inzameling voor minder bedeelden, zodat we allemaal kunnen kamperen. Nou, ze zijn er blijkbaar nog, de campings waar een tent neergezet kan worden. Nou ja, maar ik vind dat Zandvoort ook zo'n camping moet behouden. Absoluut. Ja. absoluut. Ja, je kan niet alleen maar vijf sterren neer, resten, nee. hotels neer gaan zetten... en de campinggasten nee. vergeten. Nee. Dat, dat gaat er bij mij niet in. Nee, Sorry. nee bij mij nee. ook niet. Nee. Iedereen van, van, van iedere klas moet, moet gewoon op vakantie kunnen. Juist, ja. juist als je het land niet uit kunt, dan heb je misschien al minder middelen. Nou, wat moet je dan op een vijfsterrencamping? Kom op, zich. Ja, of een vijfsterrenhotel. Dat kan wel. En hm. dat andere ja. niet. Nou, ik... Uh, uh, sorry. Nee. Goed. Uh, we, kunnen... we gaan er zo uit. Want het tweede uur zit er alweer op. En dit keer hebben we nog een derde uur. Het is wel het laatste derde uur... wat we hier met z'n drieën gaan draaien. Want vanaf de volgende keer... gaan we weer terug naar twee uur. Yes. Jammer. Maar uh, ik weet dat jullie nu een uh, traantje wegplengen. plengen... Maar het is niet anders. We gaan gewoon weer twee uurtjes draaien. Van 10 tot 12. Maar we gaan alles in die twee uur ja, proppen. Prop, we, we gaan ja, heel dat snel dat praten. praten. Ja. Ja. Ja. En we houden alles kort. Ja. Ja. Ja. Ja. We doen ook alleen maar fragmenten van onze liedjes. Ja, even het voorstukje. Het introotje. En ja. het outrootje. En klaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou jongens, ik zou zeggen. Uh, leuk dat jullie toch weer een uur. Weer nog bij ons, bij, zich, bij ons zijn gebleven. En ik kijk uit naar het volgende uur. Want dan hebben we de cultuuragenda, die gaat Hanny ons uh, vertellen. En daarna hebben we een geweldig gesprek met Fred Rozenhart en Lea Bos... over uh, de toneelvoorstelling Lotte in het kader van 80 jaar vrijheid. En uh, de 4 mei natuurlijk, die er weer aan zit te komen. Een prachtig stuk uh, over het leven van Charlotte Pfeffer en Fritz Pfeffer... die in moest trekken in hetzelfde kamertje... ...als Anne Frank. En zij komen daarover vertellen wanneer we dat kunnen bekijken. We gaan eruit met Amy Winehouse. En uh, na, de, uh, uh, na de, het nieuws en de reclameboodschap zijn we weer bij u terug.